Des uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Costa Concordia is overeind getrokken. Dat hebben de Italiaanse autoriteiten laten weten. De operatie duurde ongeveer 19 uur. De komende maanden wordt het rechtgetrokken schip gestabiliseerd. Daarna kan het worden weggevoerd om uiteindelijk te worden gesloopt. In januari 2012 liep de Costa Concordia op de rotsen... toen het te dicht bij het eiland Giglio voer voor de kust van Toscane. Bij de ramp kwamen 32 mensen om het leven. De oud-reservist die gisteren een bloedbad aanrichtte op een marinebasis in de Amerikaanse hoofdstad Washington was bekend bij de politie. Het is nog onduidelijk waarom hij het vuur opende op de basis waarbij hij twaalf mensen doodschoot. De dader kwam zelf ook om het leven. De zoektocht naar een mogelijke tweede dader leverde niets op. De politie gaat ervan uit dat de overleden schutter de enige dader is. De Mexicaanse badplaats Acapulco is door noodweer volledig van de buitenwereld afgesloten. Honderdduizenden mensen, onder wie zo'n 40.000 toeristen, kunnen de stad niet uit vanwege overstromingen en aardverschuivingen. Door hevig noodweer in het land kwamen zeker 34 mensen om het leven en kampen meer dan 10 staten met aardverschuivingen en overstromingen. Er is een video opgedoken van de door Al-Qaeda ontvoerde Nederlanders zaak Rijken en zes andere gijzelaars. De video werd al in juni opgenomen.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 Het weer. De dag begint zonnig met een enkele bui. later vandaag meer bewolking en regen, vooral in het zuiden. Het wordt 13 graden. Na vandaag knapt het weer geleidelijk op. Het wordt minder wisselvallig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is dinsdag 17 september. Dat is de derde dinsdag van de maand. Ja, en op deze Prinsjesdag vertelt Joost Vulling zo... hoe uh, meer over het huidige regeringsbeleid denkt. Hoe u daarover denkt. En de NOS heeft namelijk een onderzoek laten doen. Ja, we kijken vooruit naar de eerste troonrede natuurlijk... ook van koning Willem-Alexander. En mark Robin Visser, die is in het Haagse. Ja, zeker. Waar vandaag tienduizenden mensen worden verwacht... Uh, voor die eerste troonrede. En natuurlijk ons aller Prinsjesdag... Bij de VVD in Roermond willen ze van Den Haag even helemaal niets meer horen. Een groot deel van de partij heeft zich daar afgesplitst. Straks een verslag van een roerige avond. Nu hoort ook de reactie van de VN op het rapport over het gebruik van chemische wapens in Syrië. Praten we ook over met Arabist Leo Quarten. Hij is nu in Damaskus. Onze correspondent in Washington heeft het laatste nieuws over de schietpartij op het marinecomplex. De Costa Concordia is overeind getrokken. En het duurste computerspel ooit is op de markt. En muziek hebben we ook nog vanochtend in het Radio 1 Journaal... om te beginnen van de Style Council. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u erbij over het nieuws van de afgelopen uren. Dodental van de schietpartij op een marinebasis. Amerikaanse hoofdstad Washington is opgelopen tot dertien. Schutter is ook om het leven gekomen, zegt de politie. Het gaat om Aaron Alexis, een 34-jarige marine reservist uit Texas. Zijn Thaise huisgenoot kan niet geloven dat hij achter de schietpartij zit. Ik geloof niet dat dat doen. me, me for my opinion. No way. So you can do that. En ook deze kennis van de schutter snapt er niets van. Alexis was volgens hem heel rustig en ambitieus, en je kon goed een biertje met hem drinken. No temper, no no temper. He's the kind of guy that you can sit there and you know and have a beer with, and then uh, you know you just enjoy. Uh, you know it's just it's incredible that this is all happening because he was a very good-natured guy. It seemed like he wanted to get more out of life werd de hele dag ook rekening gehouden met meerdere schutters, maar de politie gaat er nu vanuit dat Alexis de enige dader was. President Barack Obama sprak in een reactie van een nieuwe massale schietpartij. De omgekomen militairen noemde hij patriotten. We are confronting yet another mass shooting. And today it happened on a military installation in our nation's capital. It's a shooting that targeted our military and civilian personnel. These are men and women who were going to work, doing their job. In Roermond is de meerderheid van de VVD-fractie overgestapt naar de nieuwe partij daar, de Liberale Partij. Onder hen oud-VVD-senator en oud-wethouder Jos van Rij, die wordt verdacht van corruptie. De fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD in Roermond op dit moment, Trey Peters, is de oprichter van deze Liberale Partij. De druk uit Den Haag was de directe aanleiding, zei hij. De reden is dat wij in ieder geval Jos van Rij mee willen nemen... naar de raadsverkiezingen in 2014. En dat werd door de VVD en Den Haag ons onmogelijk gemaakt... omdat zij daar dus op tegen waren. Toen hebben wij gezegd, we maken ons los van die VVD... en we richten een eigen liberale partij op. Zo kunnen we in ieder geval vrijhandelen. Politiek gezien zal het voor kiezers niet zoveel uitmaken... of van Rij voor de VVD of voor de liberale partij op de kieslijst staat, denkt Peters. En Holland is het zo dat de mensen uh, stemmen op mensen. En of die nou bij de VVD zijn, of bij de Liberale Partij, of bij andere partijen, waar ook uh, mensen zitten die zich sterk maken voor de gemeenschap. Ze stemmen op mensen. Tegen Van Rij loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens corruptie. En ondanks zijn overstap blijft hij wel lid van de landelijke VVD. Een toestel van de Turkse luchtmacht heeft een helikopter van het Syrische leger uit de lucht geschoten. Volgens Turkije vloog de helikopter boven Turks grondgebied en negeerde een bevel om terug te keren. Daarop vuurde een Turks gevechtsvliegtuig raketten af. De zwaar beschadigde helikopter stortte vervolgens in Syrië neer. Tot grote vreugde van de rebellen. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie hebben de piloten de crash overleefd. Maar kwamen ze in een gebied neer waar de opstandelingen het voor het zeggen hebben. En die zouden de piloten gevangen hebben genomen. Bijna drie decennia stopt de actrice Martine Bijl als het gezicht van groentenconservenfabrikant Hak. Kondigt ze aan deze Prinsjesdag. Opmerkelijk toepasselijk in haar eigen troonreden. Wijlandgenoten, dit jaar is het 27 jaar dat ik u namens Hak vanaf dit veld heb mogen dienen. Ik leg het bijltje erbij neer. Ja, dat is een beslissing die erin hakt. Ook bij mij. Het lege potsyndroom. Wie kent het niet? Maar ik kan het hebben. Ik werd er immers al die jaren vorstelijk voor beloond. Ja, in bijna dertig jaar vertelde Bijl in meer dan veertig spotjes... dat u de groente van hak moest hebben. We kijken samen met u naar de kranten. Vanochtend voor het eerst de Volkskrant. Op de voorpagina zien wij... Uh... Een foto, een mooie foto van Raymond Rutting. Waar uh, een bloemist bezig is met het opsieren van uh, de, zaal, de ridderzaal waar uh, de troonreden zal worden voorgelezen. Met ook uh, de troon waar de initialen van Willem-Alexander uh, in staan, trouwens, zie ik nu. En het uh, bloemenpracht daar dus. Ik meen dahlia's en anjers te herkennen, uh, veel verschillende kleuren: oranje. Anjers met wat geel. Een enorme toren van bloemen. Dan maken we maar goed nieuws. Is de kop daaronder. De eerste prinsjesdag voor de koning, maar ook voor Rutte II. Er is weinig zoet. Bleek uit de cijfers gisteren. Rutte en Samson zullen alles in de strijd gooien. om Nederland toch een goed gevoel te geven. Al dus de volkskrant. Voorop trouwen. Ook een mooie foto. Veel rook, veel mist. En daaruit komt dan het hoofd van een ruiter. Althans, hij heeft een ruiterkapje op. Zo'n helm op. En in zijn hand houdt hij een vaandel. Waarschijnlijk het standaard, denken wij, van de koning. Het is Oranje. En er staat een kroon op. En het steekt vier uit de mist. Je hebt ook nog puntenwolken, hè, oh ja, maar dan heel anders. in de krant. Ja, precies. Heeft trouw puntenwolken gemaakt, maar dan een soort woorden. Woordenwolken. Uh, daar komen woorden uh, in terug die we vaak horen, natuurlijk deze dagen. Zullen, moeten, belang, sociale problemen, lubbers, hoor ik, Rutte. Het, zijn de troon, het is de troonreden. Het is de troonreden? Oh, ja, ja. Okay. ja. We zullen en moeten vooral veel. Premier Lubbers liet Beatrix kruisraketten en herstel voorlezen... en Rutte weefde vaak Nederland door de tekst. De FD opent met het bedrijfsleven opgelucht. Daar hoort trouwens de troon met initialen van koning Willem-Alexander... in de Ridderzaal. Lastenverzwaring voor bedrijven beperkt tot 2,25 miljard. Al dus het FD. Verbijstering na mega looneis is de kop. Grote kop voor op de Telegraaf. FNV wil midden in de crisis 3 procent. Hoogste looneis in vijf jaar, zegt de Telegraaf. De next op de voorpagina gaat door de tijd heen. Vandaag horen we weer over de crisis bezuinigen, werkloosheid. En dat in de jaren tachtig ook zo was. Tijd voor een vergelijking. Jong toen, jong nu zoekt de verschillen. Op de voorpagina dan een muur met graffiti. No future, dan zien we het anarchisme teken. En YOLO. AD dan besteedt de aandacht aan de werklozen. 700 Nederlanders verliezen vandaag hun baan, net als gisteren. En elke andere dag van het afgelopen jaar. En al deze mensen hebben hun hoop gevestigd op Mark Rutte... die vandaag dus de begroting presenteert. En het wordt een teleurstelling, zegt het AD. Voorop zien we Nicoline Herbrink van 42. Zij is traffic manager recramebranche. En zij houdt een groot bord op en daarop staat... Ik zoek werk. Het AD, want het is een projectwerk, zo noemt de krant het AD, biedt een kans aan 100 werklozen. AD geeft de honderd werkloze Nederlanders een gezicht de komende tijd. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Don't look at me, it's way too soon to see what's What I could do, then we would get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 was dat met nieuw. Niet nieuw, maar wel weer ochtends vroeg opgestaan. Mark Robin Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In ik heb ze net even geteld. Ja, ik heb er tien hier, hoor. Tien. Tien wat? Tien, eh, drang, tien dranghekken heb ik hier nog staan. Die moet, kunnen nog ergens naartoe. Uh, maar ik weet eigenlijk niet precies waar. Dus ik zal ze nu maar even laten staan waar ze staan. Uh, terwijl het... Inmiddels weer wat harder is gaan regenen in Den Haag. Dat is dan toch wel weer minder. Jammer. Ja. Ik heb mijn dienstparaplu bij me. Uh, en dat kan ik dan ook al die tienduizenden mensen... die van plan zijn om vandaag naar Den Haag te komen... ook maar uh, doen. Neem die paraplu vooral mee. Want uh, volgens mij komt er nog wel meer vandaag uit de lucht. Ik voel het aan de wind. Den Haag bereidt zich voor op... Ja, de eerste, tussen aanhalingstekens, Prinsjesdag van koning... Willem-Alexander. En ik vroeg me nou toch net af. Zou die daar nou ook nog zenuwachtig voor zijn? Zouden ze nou gisteravond samen in bed die troonrede een paar keer hebben doorgenomen? Ja, dat, dat ben ik dan toch zo. Bij. Waar je de nadruk legt, hoe je de klem tonen enzovoort. Ik heb een uh, fragmentje van 33 jaar geleden uit 1980 van, uh, van zijn moeder. Van de eerste troonrede van koningin Beatrix. Luister eens even hoe dat ging. Leden van de staten-generaal, onder een economisch ongunstige stermte hervat u vandaag uw werkzaamheid. Zo sprak mijn moeder tot u bij de opening van het vorige parlementaire jaar. Helaas is althans nog meer reden zulke uitspraak te doen. In het voorbije jaar heeft opnieuw een golf van prijsstijgingen... voor olie- en andere energiedragers de wereld overspoeld. Die stijgingen werken door in de prijzen van andere invoergoederen. De wereldhandel hapert. Alom in Europa neemt de werkloosheid toe... versnelt de inflatie en verslechtert de betalingsbalans... Economische groei heeft ons land ook voor het komende jaar niet of nauwelijks te verwachten. Financiële armslag om de economie op te stuwen hebben we niet. Nederland komt klem te zitten. Maar als het dan. Uh, ja, nou. Wat dramatisch. Moment. Nederland komt klem te zitten, zei uh, koningin Beatrix 33, wat was het? 1980. Eigenlijk nog wel een verrassend. Uh, actuele troonreden, als je die zo eens even terughoort. Althans het stukje. Ja, ondertussen maakt Den Haag zich, zich op. Hè. Zojuist zijn de collega's van de Omroep Friesland... Geheel uit het noorden aangekomen. Goedemorgen. We hebben hier geslapen vannacht in oh, okay. Want Deze week is er een Friese ambassade hier in Den Haag. In is dat zo? Vertel. het kader van het uh, Prinsjesfestival. Het is uh, zondag uh, geopend door ja? staatssecretaris uh, Jetta Kleinsma. En daar is, gebeurt deze week uh, van alles. Aha. En vrijdag is het open huis. Dan is er een uh, manifestatie smoek ja. en smikkel... in het ja. kader van Friese streekproducten. <laughs> nou, dus dolle boel. Haagenezen <laughs> welkom. En dan pakken jullie Prinsjesdag gewoon even mee. Nou, is natuurlijk de aanleiding. Ja, precies. Uh, een fijne dag gewenst. Insgelijks. Uh, jullie gaan met de autootje uh, het zogenaamde compound op... want er is hier een speciaal terrein waar al die uh, wagens moeten gaan staan. Ja, Daar kom je niet zomaar op, hebben jullie net gemerkt. Hè? Je moet je voor half zeven melden. Dan ja, moet je de sleutels afgeven. En vervolgens is die hele compound wat ge gecheckt. Wordt er een bomcheck uh, gedaan. Ja. Ja. En dan mag u daarna weer uh, aan de slag. Zo is het. Fijne dag. Insgelijks. Een fijne... Prinsjesdag. En uh, ja, dat wens ik jullie eigenlijk ook allemaal, nou. lieve luisteraars en Marcel en Lara. Dankjewel, Mark We gaan Robin. een mooie dag van maken. Wensen, wensen we jou natuurlijk ook. En beveiliging, misschien kom Dankjewel. je daar ook nog wat meer over te weten. Nou, horen we wel. Jij gaat door Den Haag lopen vanochtend. En wij gaan je volgen, Mark Robin Visser. Tien ja. minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Bij de Duitse verkiezingen aanstaande zondag is er één partij die voor een stunt kan zorgen. Alternatieve vuur Duitsland. De Duitse anti-Europa-partij zou wel eens de kiesdrempel van 5% kunnen gaan halen. In Berlijn probeerde de nieuwe partij gistermiddag nog stemmen te winnen. En correspondent Tim de Wit was daarbij. De euro spelt Europa en hij spelt Europa zutiefst. Ja! Het applaus is voor de lijsttrekker van de Alternatieve vuur Duitsland, Bernd Loeken, 50 jaar, professor... Staat boven op een rood brandweerwagentje. Met de tekst Moed zur Waarheid. Moet hebben om de waarheid te vertellen. Dat is hun campagneslogan. Vraag eens even aan deze dame, groene jas. Iets over de 50, denk ik. Mevrouw, waarom bent u hier naartoe gekomen vandaag? Ik vind tenminste uh, dat men over die jetzige Europapolitiek hinaus denken durven moet. Nou, zeg ze, ik vind. Dat de huidige politieke partijen, met name de partij van Angela Merkel, niet transparant genoeg is als het gaat om de redding van de euro. Het is voor mij als burger totaal niet meer te controleren. En dus vind ik het wel goed dat er zo'n partij is die dat veel kritischer benadert. En het is vast zo'n beetje zo'n taboe geworden. En aan dit punt steek ik. Ik vraag deze jonge man eens eventjes waarom hij hier naartoe is gekomen. Hij is een jaar of dertig. Het is heel belangrijk dat Duitsland nu wat verandert. Wij veranderen daarmee die politieke. Alternatieven die het euro gibt. Hij zegt ook dat die grote partijen allemaal een beetje onder één hoedje spelen. En dus is het wel eens tijd voor een alternatief. Um, als je nu in je eigen kennissenkring kijkt, gaan er dan veel mensen op die alternatieve Duitsland stemmen? Ja, met, met afkleringsarbeit um, heb ik ze daartoe overtuigen kunnen, toch die AfD te willen. Heel veel mensen dachten op voorhand uh, dat het toch een beetje een enge partij was. Maar nou ja, als je, je een beetje. Erin verdiept, zegt hij, en er meer over vertelt, dan veranderen mensen wel van mening. Mijn hele familienkruis, en mijn omgeving wil die AFD. Mevrouw Merkel zit daar terug in die broers Ondertussen zien we iemand die Angela Merkel uitbeeld... briefjes van 500 euro in de lucht gooien. En daar komt dan een brandweerwagen van de Alternatieve Vier Deutschland aan als de redder in nood. Want deze partij moet. Angela Merkel stoppen van het weggooien van belastinggeld. Dat is hun punt. En toevallig kom ik een uh, Nederlands sprekend alternatieve Duitsland partijlid tegen. Hubert Meiner heet die. Opgegroeid aan de Nederlandse grens. Heeft ook wat familie in Nederland. Kunt u eens uitleggen waar deze partij voor staat? Want een anti-europartij die... Zoals ik soms heb gehoord, de D-Mark weer terug wil, dat, dat is toch niet realistisch? Dat is niet realistisch. Wij willen uh, dat uh, het eurogebied dat dat verkleind wordt. U kunt niet samenwerken met uh, uh, staten die, geen, die deze... Uh, op de centjes letten cultuur hebben, zoals Nederland en Duitsland en Finland. Dus we moeten op de centjes letten en dat gebeurt niet zozeer in het zuiden. Wat zou het betekenen als jullie inderdaad de kiesdrempel van 5% van de stemmen halen? We zijn bijna zeker dat we zo'n 6, 7% halen. Waarom? En de prognoses voor de kleine partijen zijn bijna altijd te laag. De mensen zeggen niet van tevoren af dat ze de kleine partijen kiezen. Ze zeggen dat ze de grote kiezen die alternatieven voor Duitsland. We gaan het zien. Aanstaande zondag. Tim de zal verslag doen van de verkiezingen aan. Vijf voor half zeven. Ambtenaren die hebben volgend jaar 2% meer te besteden. Dat komt omdat ze minder pensioenpremie hoeven af te dragen. 2% meer koopkracht dus. Maar Abfacabo en VV vinden toch geen goed nieuws voor de ambtenaren. De voorzitter van de bond Abfacabo, Corrie van Brenk. Nee, het is geen goed nieuws, omdat we uh, praten over een verslechtering van de pensioenregeling. Daar uh, zeg maar, is dit koopkrachtvoordeel. Dat betekent dus dat we niet praten over een loonsverhoging, maar eigenlijk uit een sigaar uit eigen doos. Wat is de verslechtering dan? Uh, dat er minder pensioen wordt opgebouwd. Uh, de, uh, de maatregelen van het kabinet voor 2014 worden nu doorgevoerd, dus dat is echt een verslechtering. En als we niet uitkijken, dan wordt het in 2015 nog vele malen verslechterd. Dus in ieder geval is dit absoluut niet bedoeld om blij over te zijn. Tijdelijk is er wat meer geld te besteden, namelijk 2% extra uit te geven voor ambtenaren, 2% meer koopkracht. Maar als ze eenmaal met pensioen zijn, dan zal het pensioen lager zijn, ook al werken ze door tot hun 67ste. Um, nou, degene die nu al een deel hebben opgebouwd, zal dat een stuk minder van zijn. Maar iedereen die nieuw gaat beginnen, ja, die zal dat zeker merken. Ja. Dus voor de oudere werknemer is dit misschien wel goed nieuws, voor de jongeren niet. Ja, voor een deel uh, zal dat zeker zijn. Maar ik moet eerlijk zeggen dat niemand er blij van wordt... dat de pensioenregeling verslechtert. Voorzitter van Avacabo, Corrie van Brenk. En Colette van Nunes sprak met haar. De regeling geldt voor alle ambtenaren, behalve het defensiepersoneel. Ja, we gaan het later nog over hebben, trouwens, over deze... Pensioenregeling. De liberale partij dan, dat is de naam van een nieuwe politieke partij in Roermond, die zich heeft afgesplitst van de landelijke VVD. De huidige fractievoorzitter van de Roermondse VVD, dat is Dree Peters, die richt de partij op nadat die landelijke VVD Jos van Rij niet steunt, openlijk. Oud-wethouder wordt verdacht van corruptie. Van Rij sluit zich aan bij de liberale partij en voegt zo een nieuw hoofdstuk toe aan zijn al lange politieke leven. De zonnekoning van Roermond. Zo stond Jos van Rij bekend in de Limburgse stad... waar hij 13 jaar lang wethouder ruimtelijke ontwikkeling en economie was. De machtigste politicus van Roermond werd op handen gedragen. Maar eind vorig jaar leek de politieke loopbaan van Van Rij over te zijn. Die Van Rij die zou vragen uit de sollicitatiecommissie hebben doorgestuurd... naar zijn politieke vriend Ricardo Offermans. Er is een tip binnengekomen over corruptie en Van Rij. Daar weten we helaas het fijne niet van. Maar justitie heeft in ieder geval vandaag uh, groot ingezet. Het Openbaar Ministerie deed al langer onderzoek naar Van Rij in verband met belangenverstrengeling. Zijn gesprekken werden daarom afgeluisterd. De positie van Van Rij als wethouder bleek na de onthullingen niet langer houdbaar. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten... dat ik per direct terugtreed als wethouder van Roemond. Met pijn in het hart, maar in het belang van de stad en haar inwoners. Alle andere VWD-wethouders in Roermond verklaarden zich solidair met Van Rij en stapten op... De coalitie in Roermond klapte uit elkaar. De VVD stapt uit de coalitie van Roermond... uit solidariteit met partijgenoot Jos van Rij... die gisteren opstapte als wethouder en als eerste Kamerlid. Van Rij wordt verdacht van corruptie en schending van zijn ambtseed. Vandaag melden bronnen rond het onderzoek... dat Van Rij mogelijk informatie naar meer burgemeesterskandidaten heeft gelekt. Een half jaar was het stil rond Van Rij. Maar via de site van de Telegraaf... haalde hij drie maanden geleden uit naar het Openbaar Ministerie. Het corruptieonderzoek zou veel te lang duren en hem en de VVD schade toebrengen. Het intimiderende, het vernederende, dat moet er vanaf de grijns op het gezicht dat de VVD hier klappen zou door krijgen. Wat mij letterlijk werd gezegd, dat moet aan de kaak gesteld worden. En ik zal dat aan de kaak stellen. Afgelopen vrijdag besloot het hoofdbestuur van de VVD dat Jos van Rij weer politiek actief mocht worden. Het OM zou te lang hebben getreuzeld met het onderzoek. Toch riep minister-president Rutte van Rij op zich niet verkiesbaar te stellen. Los van de vraag of je schuld hebt of niet, want dat moet later blijken... maar als dat type serieus onderzoek aan de gang is... en dat het verstandig is om je ver te houden van te verkiezen posities. Van Rij trok zich weinig aan van de kritiek. Hij keert terug in de politiek. Niet in de VVD, maar in een nieuwe partij... samen met de huidige fractievoorzitter van de VVD, Dree Peters. En met die partij doet Jos van Rij, de zonnekoning van Roermond... volgend jaar gewoon mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Tja, nou, uh, we gaan hier over door hoor, vanochtend. Er is veel over te doen in Roermond en ook in Den Haag. We praten later vanochtend met Wilma Borgman, onze eigen Haagse verslaggever. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Feyenoord heeft zich versterkt met Otman Bakal. Middenvelder komt transfervrij over van Dynamo Moskou... waar hij zijn contract had laten ontbinden. Bij Feyenoord is hij geen vreemde. Ook in het seizoen 2011-2012 speelde hij al voor de Rotterdamse club. Volgens technisch directeur Martin van Geel... was er snel belangstelling van Rotterdamse zijde. Nou, eigenlijk op het moment dat zo'n contract ontbonden werd, of daarna, uh, ben ik daarvan op de hoogte gebracht. Alleen, oké, okay, iedereen kent uh, de, de financiële uh, onmogelijkheden van Feyenoord, zal ik haast uh, zeggen. Dus het was nog wel even veertien dagen goed te spreken met elkaar. Ja, en toen liet Opman uh, absoluut blijken dat hij enorm graag uh, voor Feyenoord uh, wilde spelen, om weer, uh, nogmaals, uh, zich naar een goed niveau te kunnen spelen. En, uh, en, en heeft daarin uh, wat minder aan uh, zijn eigen portemonnee gedacht en, en wat meer aan. Met, met ons meegedacht, laten we het zo zeggen... dat is absoluut in, in, in opnam te prijzen. Al dus een blije directeur van Feyenoord, Martin van Geel. Karim Rekik van PSV ondergaat vandaag een kijkoperatie aan zijn enkel. De Jeugd International heeft al lange last van zijn enkel. Kwam daardoor de afgelopen week ook niet in actie. Hoe lang PSV geen beroep op de van Manchester City gehuurde verdediger kan doen... dat is nog niet bekend. En tennisser Marin Silic is voor negen maanden geschorst... wegens de overtreden van de dopingregels. Kroaat werd in april bij een controle... tijdens het ATP-toernooi van München betrapt op dopinggebruik. Silic staat momenteel 24ste op de wereldranglijst. Al zijn resultaten sinds het toernooi van München... worden door de tennisbond geschrapt. Het moet Silic terugbetalen. De tennisser gaat wel tegen de schorsing in beroep. En zo dadelijk de Costa Concordia. Hij staat weer overeind. Gaat u zo horen. Dit is Radio 1. Nu is het NOS Journaal van half zeven door Rold Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De oud-reservist die gisteren een bloedbad aanrichtte op een marinebasis in Washington... was bekend bij de politie, maar het is nog onduidelijk waarom hij gisteren het vuur opende op de basis. Dan schoot hij twaalf mensen dood en hij kwam zelf ook om het leven. De Soedanese president Bashir, die wordt gezocht voor oorlogsmisdaden... heeft een visum aangevraagd voor de Verenigde Staten. Hij wil volgende week in New York de algemene vergadering van de VN bijwonen. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur... zou de reis betreurenswaardig en hoogst ongepast zijn. Lara zei het al, het Costa Concordia is overeind getrokken. De operatie voor de kust van Italië duurde zo'n 19 uur. De komende maanden wordt het rechtgetrokken schip gestabiliseerd. Daarna kan het worden weggevoerd om uiteindelijk te worden gesloopt. Zometeen meer over die berging. En de politie in Den Bosch heeft een man opgepakt voor een steekpartij... waarbij zondagavond een andere man zwaar gewond raakte. Die arrestatie vond plaats kort nadat beelden van de steekpartij... te zien waren geweest in een opsporingsprogramma bij Omroep Brabant. Het weer. De dag begint zonnig met een enkele bui. Later meer bewolking en regen, vooral in het zuiden. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. En hoe is het op de weg, Kees Kwaks? Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Nou, eigenlijk een bekende beeld. De dagopeners, de files bij Amsterdam en Rotterdam. Ze staan op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam... Best alweer lang. De aanschuiven tussen Avenhoorn en Weideworm, over 10 kilometer. De A8 aansluitend bij Ossaan, 3 kilometer. In de regio Rotterdam naar Europort op de A15. Bij Rotterdam-Sharloos, 2 en bij Spijkenissen ook 2 kilometer. Oké, okay, we spreken je later nog. Dankjewel. Tot zo dadelijk. En Bram Vermeulen. Over het neerschieten van een Syrische helikopter door de Turkse luchtmacht hoort u straks. Het duurste computerspelletje aller tijden, Grand Theft Auto 5, is uit. De gamewereld is in rep en roer, hoort u ook zo.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het cruiseschip Costa Concordia, u hoorde dat, is overeind getrokken. Het schip liep begin 2012 voor het eiland Giglio een rots en belandde op zijn kant. En gisterochtend werd dan eindelijk begonnen met de berging van het schip. U heeft daar gisterochtend natuurlijk ook al over gehoord van onze correspondent in Italië. En nu weer aan de lijn Rob Zoutberg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er op het ogenblik te zien van de Costa Concordia? Ik zou zeggen, een enorme berg gehavend staal is zichtbaar geworden. Daar staat inderdaad dat kroesschip ineens weer overeind. In de eerste schemering daar rond het eiland van Giglio. Alsof het er nooit anders lag, maar we weten natuurlijk wel beter. Maar in twaalf uur is dan toch die hele operatie geklaard. Maar wat je ook meteen ziet, Marcel, en dat is toch echt indrukwekkend zijn de enorme scheuren, de enorme beschadigingen... aan die stuurboordzijde, die zijde die natuurlijk op die rots rusten... en waardoor het schip uiteindelijk ook zo kon, kon kapzijzen. Ze. Het is een heel indrukwekkend beeld. Het ligt daar nu heel rustig in dat eerste ochtend... dus dat schip alsof het er nooit anders lag. Maar ja, je ziet dus ook, wat ik zeg, die enorme beschadiging in het schip. Je ziet pas nu eigenlijk de omvang van de ramp is nu pas goed zichtbaar. Ja, inderdaad, dat is indrukwekkend. Je hebt de foto ook inmiddels op Twitter ja. gezet daarop... dus daar kunnen mensen naar kijken via uh, Rob Zout. En dan Rob uh, met een P. Uh, hoe is de operatie in de laatste uren verlopen? Nou, iets langzamer dan men aanvankelijk dacht. Hè. Men dacht dat de klus in 12 uur te klaren. Het werden uiteindelijk 19 uur. Dat we, het waren gewoon wat operationele dingen die misgingen. Er waren wat problemen met een kabel, het weer. De zee werd wat ruwer, die de boel dan toch vertraagd hebben. Maar uiteindelijk zijn het eh, kleine flikjes geweest op deze operatie... die eigenlijk heel succesvol is verlopen. Om vier uur vannacht stond de hele boel daar weer overeind. gingen de scheepstoeters aan van de schepen... die daar betrokken waren bij die operatie. Mensen, de reddingswerkers, vielen elkaar in de armen. Er was applaus, men was geëmotioneerd dat het eh, zo goed gelukt is. Zo goed, zeg ik ook omdat er natuurlijk vrees was dat er allerlei dingen mis konden gaan. Hè? Dat het schip kon wegglijden, dat het misschien verder ging scheuren. Nou, dat is allemaal niet gebeurd. Ook belangrijk, er zijn geen schadelijke stoffen uit het schip vrijgekomen. Dus uiteindelijk ja, spreekt men over een heel succesvolle operatie... Dit is pas de eerste fase die we zien van iets uh, wat nog veel groter gaat worden. Ja, Wat ook opmerkelijk is op die foto van je, uh, Rob, is dat je die diagonale lijn zo over dat schip ziet lopen. Ja. En als je er ja. van voren tegenaan kijkt, precies daar waar hij uh, waar de waterlijn heeft gezien, hoe dan in anderhalf jaar zo'n schip wordt aangetast. Hoe, hoe gaat dat nu verder met dat schip? Wat gaat ermee gebeuren? Nee, we moeten natuurlijk één ding, uh, één ding bedenken als je die foto's ziet. Hè, want je ziet dat schip liggen en het lijkt alsof het allemaal heel normaal is maar er moet nog een heel stuk van het schip tevoorschijn komen. Want uiteindelijk wat je nu ziet... is een schip die op een stijger rust op een rotsbodem. Cementzakken eronder, dat hij niet verder kan wegglijden. De zaak is nu dat er drijvers aan de zijkant komt... en er komt er nog meer van het schip tevoorschijn... want dan gaat het schip verticaal omhoog. Nou, dat gaat de komende tijd gebeuren. Er gaat nog heel lang overheen. Want je hebt het pas over volgend voorjaar... als het ding naar een haven toe kan gaan, waar die gesloopt kan worden. Dus er moet nog heel veel gebeuren... Maar let wel, één ding dat is onmiddellijk ook vannacht uh, weer uh, geroepen, is nu belangrijk. Nog altijd twee lichamen aan boord van het schip. En alle aandacht gaat er nu toch al naar uit om te kijken of die, ja, de lichamen, de, de overschotten van die mensen, toch op een of andere manier geborgen kunnen worden. Goed, dus deze klus gaat nog door. En ook het bergen dus van de stoffelijke resten. Rob Zoutberg vanuit Italië, dankjewel. Wij nemen u mee naar uh, Turkije, want terwijl de diplomatieke wereld volop bezig is om de spanningen rondom uh, buurland Syrië te verminderen, lopen die tussen Syrië en Turkije juist hoog op, want gistermiddag schoot de Turkse luchtmacht een Syrische gevechtshelikopter uit de lucht. We gaan naar Turkije, naar correspondent Bram Vermeulen. Bram, uh, is er inmiddels meer duidelijk over wat daar aan de Turk-Syrische grens gebeurd is? We moeten nu nog afgaan op de informatie zoals die uit Ankara komt. Vicepremier Arins die, uh, hield gisteravond een persconferentie en dan verklaarde die... dat een Syrische legerhelikopter gistermiddag het Turkse luchtruim is binnengevlogen. Uh, dat de Turkse luchtmacht die helikopterpiloten toen herhaaldelijk heeft gewaarschuwd. Maar toen daar niet op werd gereageerd hebben twee F-16 gevechtsvliegtuigen die toen al... Uh, ja, in die grensregio aan het vliegen waren... die hebben raketten afgevuurd op de helikopter... die vervolgens is neergestort... Uh, aan de Syrische kant van de grens... op precies één kilometer van de Turkse grens. Uh, en we weten dat die Syrische piloten... de schietstoel, uh, de schietstoel hebben gebruikt... Uh, dat er één piloot gevangen zou zijn... door uh, oppositie-rebellen... En van de andere piloot hebben we niks meer gehoord. Nee. Maar Bram, het zijn geen halve maatregelen van de Turkse defensie, Turkse strijdkrachten. Oh. Is het ook een duidelijk signaal? Nou, Nogal, uh, dit is de allereerste keer dat er überhaupt uh, een vliegtuig van de NAVO... want Turkije is, is lid van de NAVO, in actie is gekomen in die 2,5 jaar... dat er nu sprake is van een Syrische opstand. Uh, het is opvallend dat uh, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken hier sprak... over een strafmaatregel. Niemand zal het Turkse luchtruim zomaar nog ongestraft schenden", uh, zei hij. Kijk, uh, je moet nagaan dat Turkije de Rules of Engagement... zoals dat heet, hè, zeg maar de orders om te schieten, heeft verscherpt... nadat er vorig jaar een Turks gevechtsvliegtuig uh, werd neergehaald... boven Syrische wateren. Turken hebben altijd gezegd dat het gebeurde boven internationale wateren... en uiteindelijk kwam het wrak terecht in Syrische wateren. Nou, die, die Rules of Engagement zijn dus aangescherpt... ook nadat er een aantal Turkse burgers zijn gedood door overvliegende granaatscherven, overvliegende kogels... De, de, die Syrische grens voortdurend eigenlijk overkomen. De Turken zijn er dus erg op gebrand om daad bij die dreigende woorden te voegen... en Syrië duidelijk te maken dat de hand hier... aan deze kant van de grens echt aan de trekker ligt. Mm, ja, dat is natuurlijk een hele andere reactie... dan nu beklonken is uh, via Rusland en de Verenigde Staten. Hè? Wat ja. vindt Turkije ervan dat een Amerikaanse aanval op Syrië is afgewend? En voorlopig dus wordt ingezet op een diplomatieke oplossing? Nou... Uh, kijk, officieel is de lijn dat ze natuurlijk uh, de diplomatie uh, nog een kans willen geven. Maar we hebben in de afgelopen weken uh, heel duidelijk kunnen horen dat de Turken bepaald niet blij zijn uh, met dat stapje terug van de Amerikanen. Ze wilden eigenlijk aanvankelijk meteen al veel meer dan een schot voor de boeg, een waarschuwing aan de regering van Assad. Zij wilden dat de Amerikanen een operatie zouden uitvoeren met kruisraketten... die uiteindelijk zou leiden tot de val van uh, de regering Assad. Twee jaar lang roepen de Turken al dat Assad moet aftreden... dat er een nieuwe regering moet komen. Nou, de officiële lijn is nu nog steeds... Uh, laten we diplomatie een kans geven... maar je zou de operatie van gisteren, die heel erg snelle operatie... die, de, die helikopter is binnen twee minuten neergehaald... ook kunnen zien als een soort rode lijn... Onder die wens die de Turken al lang hebben uitgesproken. Ja. Nog iets uit Syrië gehoord, trouwens, op het neerschieten van die helikopter? Ja, de, de, vannacht is er een reactie binnengekomen. De Syrische regering heeft inderdaad toegegeven dat die helikopter inderdaad uh, boven Turks grondgebied heeft gevlogen. Kennelijk in een achtervolging wat zij noemden terroristen. Lees uh, de rebellen die vanuit Turkije de grens zouden oversteken. Maar dat dat een ongeluk zou zijn geweest, een verkeerde inschatting. En volgens het Syrische persbureau Sana zou de helikopter alweer op de terugweg zijn geweest. Dus richting Syrië zijn gevlogen toen het uh, door de Turkse raketten werd geraakt. En de regering zegt nu dat de Turkse regering bewust de spanning tussen die twee landen aan de grens ...opvoert en uh, daar de boel wil laten escaleren. Goed, dat is duidelijk. Bram van Meulen vanuit Turkije, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het NOS Radio 1 journal is via Mark Robin Visser... vanochtend natuurlijk in Den Haag. Wat zie jij zo om je heen, Mark Robin, op dit nou, moment? Ik zal je vertellen wat ik nu op dit moment aan het doen ben. Dat is eigenlijk misschien wel een klein beetje intiem... maar ik ben nu aan het snuffelen in een een, beige, een goud, beetje goud-bergetasje. Uh, en in dat tasje, dat is natuurlijk heel privé... Dat, daar zitten allemaal stropdassen in... en die zijn allemaal van Ron Vrezen. Of zijn die van de NOS, Ron? Uh, dat is een gewetensvraag. Nee, ze zijn uh, van de NOS, maar ja. ik uh, mag ze gebruiken. Jij maar... mag ze om. Ja. En uh, nu is het dus zo dat Ron dus ook voor deze Prinsjes dacht... Kijk, dat hoef ik natuurlijk voor de radio allemaal niet. Ik heb gewoon mijn dagelijkse kloffje aan. Maar uh, Ron die moet zo op tv en dan mag ik geloof ik kiezen, hè? Nou, eh, of, ja, ik of, moet of je zeggen. makker eh, bepaalde echt niets. Nou, jij draagt nooit stropdassen, <lacht> nee. dus ik weet niet of het verstandig is om jou te laten kiezen. Maar uh, probeer eens wat. Nou, ik vind, ik vind op zich die met die bloemetjes vind ik wel aardig. Maar voor het zeven-uur-journaal zou ik toch, als ik even kijk, want er zit hier ook nog een soort roze ja, geval in. Het beetje... is niet de dag van bloemetjes. Nee, dat vind ik ook niet. Dus nee. die noemen we die valt. Die, die, die, die, die, die, die, die, die, die Paarse Ruit, is dat. Uh... De paarse Ruit. Paars is altijd een linkerkleur, kleur als politiek verslag. Ja, jij zit in jouw tasje, niet in ja. de mijne. Nee, daar heb ik weer gelijk in. Ik zeg het maar even. Ik vind dus hem wel, wel mooi. Die, gratis, ik ben wel die duiding krijg je er gratis bij. Nee, nou ja... Uh, uh, is dat echt iets waar je rekening mee uh, houdt op dit soort momenten? Nou, als je bijvoorbeeld praat over de, de uh, uh, Frizo die overleden is... zoals een paar weken geleden, ja. dan kijk ik wel van tevoren even heel snel... dat ik geen uh, vrolijke das om doe, maar een hele sombere. Ja. Oké, okay, maar wat vinden we van, ik vind van de ruit? Want Er zit nog een ernstige paneel, doe dat maar niet. Ik vind die ruit wel mooi. Oké. Okay. Voor zeven uur. Nou, dan doen we die. Dat ja? is dan toch de paarse, hè? De paarse ruit. Paarse zit ook een beetje blauw in. Dus kijk straks nog even op televisie. Ja. Dan, volgens mij staat je dat wel goed. Oké. Okay, nou. Heb je verder nog nieuws? Uh, ja, we gaan om zeven uur uh, NOS breed, denk ik. Dus Dat zal op de radio ook gebeuren. Uh, delen, of misschien wel helemaal. Maar in ieder geval een deel van een onderzoek presenteren. Wat oh. wij hebben laten doen onder... De Nederlander, over hoe zij met bezuinigingen omgaan... hoe ze tegen het vertrouwen van het kabinet aankijken... de aanpak van het kabinet, ja. ziet er niet goed uit. Maar het is nog geen zeven uur, rond. Uh, We hebben nog... nu alvast een klein inkijkje. Ja, ja ik zou nou, zeggen kijken en luisteren. Succes, rond. Veel plezier. Is het ook een leuke dag voor je, zo'n Prinsjesdag nog? Ja, dat zijn nog? altijd leuke dagen. Okay. Ja. Zet hem op. Het zijn altijd leuke, dat ben ik trouwens helemaal met Ron eens. Het is heel leuk om te zien hoe Den Haag wakker wordt. Maar ook hier, de Haagse redactie van de NOS... staan hier een paar mannen die staan hun camera's helemaal in te pakken. Want ja, het ziet er natuurlijk qua weer niet helemaal goed uit. Ja, het is wisselend inderdaad. Soms dus dan moet een, er moet een doekje overheen. Regen doen ze om de camera heen. Want ja. de buien vallen helemaal uit de lucht. Waar, waar staan jullie met de camera? Wij gaan met Ron lopen over het, uh, hier het gebied van het Binnenhof. Oké. Okay. Veel plezier. Dank je wel. En neem ook vooral een dienstparaplu mee, want uh, ik denk dat die nog wel, uh, nog wel van pas komt. Nou ja, goed, Lara Marcel, dan moeten we maar eventjes dat onderzoek uh, gaan afwachten. Ik ja. hoop dat jullie daar ook uh, ja. nog het een en ander over te vertellen hebben uiteraard. straks. Ja, uiteraard. Ja, wij doen dat met uh, onze eigen Joost Vullings. Kijk aan. Wat heb ja. je daarvan? Ja. Loop ja. je daar al rond? Nee, of, uh, ik heb hem nog nee. niet gezien. Ik okay. ben eigenlijk benieuwd waar die, uh, waar die is. Ja, wij ook wel eigenlijk. Nou, zoek hem maar en of even terug. Of hij ook ja. een stropdas om heeft. Ik weet het niet. Denk het nee, niet, hoor. Denk het ook niet. Mark <laughs> tot zo. Tot bij de AWB Kees Kwaks, met stropdas. Nee nee nee nee, nee, nee, nee. nee Maar wel met files, want regen dinsdag. Dat zou best eens druk kunnen worden. Dat vrees ik van wel, want die buien die vallen toch in een groot gebied van Nederland. Uh, nou ja, voorlopig is het nog het dagelijkse. Waarbij de file op de A7 alweer de langste is. Vanuit Hoorn richting Amsterdam. Die staat tussen Avondhoorn en de Afritweide Wormer. Voor de rest een beetje alle dagelijkse files in de regio's Rotterdam en Amsterdam. Ja, en lange ochtendspits ook, denk je, Kees? Ja, gisteren heb ik me eraan gestuurd. Sneden. Want toen dacht ik ook dat het wat drukker zou uitpakken dan vandaag. Maar dat denk ik vanavond nu echt. Rond de 200 kilometer zou me oh. niet verbazen. Nee. Nou goed, we horen het van je. Kees Kwarts bij de ANWB. Ik hoorde het al eventjes. Zo dadelijk na zeven uur, dus dat onderzoek. U krijgt dan informatie van Joost Vullings. En we hebben straks het duurste computerspel ooit. Blijf luisteren.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 Product Beertolff met uh, Another Day. To back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man. We're going to move quick and we're going keep cool. My job, my score, get your on! Grand Theft Auto 5, coming September 17th. Rated M for Mature wat u net hoorde, is het het duurste computerspel ooit. En in heel Nederland stonden duizenden gamers vannacht om 12 uur in de rij om een exemplaar te kopen. Grand Theft Auto V. Nou, schatting kostte het 200 miljoen euro om het spel te maken. En de verkoop levert waarschijnlijk 1 miljard euro op. We gaan erover praten met de gamejournalist Niels Het Hoofd. Goedemorgen. Goedemorgen. Hele nacht Ho zitten spelen? Nou, niet de hele nacht. Ik heb gelukkig nog een paar uurtjes kunnen slapen. Ik mocht wel iets eerder dan de gamers beginnen met spelen, dus dat was fijn. Hmm. Maar wel een mooie avond achter de rug in, in Los Santos, zoals Los Angeles heet in deze game. Okay. Dus is het de moeite waard? Uh, ja, uh, Grand Theft Auto, er is er eigenlijk maar één van. Hè. Het is een uh, uh, ontzettend mooie, mooie wereld in de eerste plaats. Enorm groot ook. Ik dacht op een gegeven moment, uh, laat ik eens even gaan kijken waar ik allemaal naar kan. Dus ik reed helemaal langs de kust, een enorm stuk. Op een gegeven moment zag ik ergens een pier, ik dacht daar ga ik naartoe. pakte ik een boot, kon ik gewoon instappen. Uh, voer ik vervolgens helemaal de natuur in. Een riviertje op. Ik kwam ik bij een vliegveld uh, uit. Ik dacht, nou, hier ga ik eens kijken of ik een vliegtuig kan vinden. Maar het kwam de bewaking en werd ik neergeschoten. Dus <laughs> ik het op. Ja, want je zegt wel mooie wereld. Maar uh, ik heb het ook wel eens gespeeld. Uh, een van de eerste versies. Het is ook bijzonder gewelddadig, hè? Uh, nou ja, dat, dat Of is maak je dat er zelf uh, van als speler? Dat is, dat is wel een van de, van de dingen van het spel... Dat... Uh, natuurlijk, het is een misdaadgame. Uh, het is een misdaadverhaal. Uh, uh, het is bijna een soort uh, Tarantino film. Mm -hmm. um, en daar, daarin kan je heel erg meegaan. Je kan ook echt de, de, de homicidal maniac uithangen... <laughs> en iedereen neerschieten en overrijden. Maar dat hoeft niet. Hè? Dus je bent inderdaad wel uh, een soort vrij als speler... om te bepalen hoe, hoe gortig je het, je het maakt. Ja, maar je wordt wel achterna gezeten en, en er wordt ook op je geschoten. Dus ja, en dan wordt er ook van je verwacht dat je terugschiet. Uh, ja, ja, het spel wordt eens geweten dat het een soort gewetenloze moordsimulator is. Maar het spel heeft wel degelijk een geweten. Hè, van als je inderdaad de boef uithangt, dan komt de politie gewoon achter je aan. Ja, precies. En okay. de, de, de, zelfs de grote boeven in de game, die vertellen jou eigenlijk constant van uh, dat leven van misdaad. Dat is niks voor jou, ga dat nou alsjeblieft niet doen. Ja. Uh, dus het, het spel speelt dat met dat gegeven. En, en is dat in dit spel ook um, anders dan bij de andere versies? Uh, ik, ik denk dat ik nog niet lang genoeg heb gespeeld om dat helemaal te zien. Ik heb het idee dat het meer nog dan de vorige delen echt ja, weer een stukje realistischer is. Dat het echt meer bij film uitkomt en minder bij een soort cartoony, stripachtige versie van de werkelijkheid. Maar waar zit hem nou die 200 miljoen euro in? Waar zie je dat dan af? Ja, ten eerste dus die on ongelooflijk grote wereld waar je echt van alles in tegenkomt. Ik ben in dat bootje langs een rivier aan het. Varen. En er zijn gewoon hetten die aan het water drinken. En als ik dan langs kom, dan rennen ze weg. Uh, alle personages hebben gesproken tekst. Dus, uh, ze zijn constant met elkaar in gesprek. Uh, de hele tijd van die uh, ja, banter, zoals de Amerikanen dat noemen. Geouwe hoeren met elkaar over, over dit of dat. Uh, het is dus het is een, een enorme wereld. Er zijn drie personages heel verschillende misdadigers... die met elkaar te maken krijgen. Die samen dan een pot vormen. Uh, en die kunnen dus het verhaal gaan volgen... of ze kunnen bepalen, ik ga hele andere dingen doen. Het is ook een soort submissie, bijvoorbeeld een van de velen... waarin je met een takelwagen uh, auto's moet gaan ophalen voor een, voor een bedrijf. Mm. Uh, dus er is zoveel te doen. Dit is, dit is letterlijk een spel waar je weken of maanden in verstikt. Ja, dragen. ik wou net zeggen, want dat is een spel waar je helemaal in kan verdwijnen... Hè? in een soort nieuwe realiteit, lijkt wel. Ja, ja het is wel een soort... Uh, een, een, een derde plek waar je na je thuisleven en na je werkleven... nog even in hetzelfde ja. kan gaan raken. Ja, dag. een soort parallel universum, maar dan Grand Theft Zo, Auto V. Ja. En is het een duur spel? Want als het zoveel heeft gekost om het te ontwikkelen... dan willen ze dat ook graag terugverdienen. Het is, het is niet duurder dan andere grote spellen. Hè. Dus uh, 60 euro ongeveer, dat uh, hangt een beetje af van welke winkel... maar 60 euro, ja, dat is eigenlijk wel... Het spel kost het 200 miljoen euro of dollar om te maken... Ja. Uh, en het is bijna ongelooflijk dat het voor zo'n bedrag kan. Hè? Want als je voor zo'n bedrag een film maakt, dan uh, is het niet zo groot en spectaculair. Nee, precies. Hey, en kun je ook online uh, spelen? Kun je met, met, met anderen spelen? Uh, ja, dat zit er nu nog niet in. Maar vanaf oktober uh, komt uh, die online stand uh, erbij. Uh, dus is uh, bijna ook alsof ze mensen er willen, willen, uh, toe willen drijven... om door eerst op die grote wereld die ze hebben gemaakt... om die verhaalwereld om daar eerst eens in te gaan duiken. Ben benieuwd. Niels het hoofd? Ja, het is tot nu toe fantastisch. Oké, okay, <laughs> nou, um, we gaan het spelen uh, samen met jou. Niels het hoofd, Dank je wel. Heel goed. Het NOS Radio En Journal Media Overzicht. Een schilderachtige foto voor op trouw valt op. Het is een beeld van militairen die gisteren, net als ieder jaar trouwens... met paarden oefenden voor Prinsjesdag op het strand. Tussen de rook van rookbommen en wolken is precies het hoofd van een militair te zien. Hij heeft een helm op en hij heeft een vlag in de knuist. Wat brengt Prinsjesdag? Dat is de kop die erbij staat. Nou, dan maken we maar goed nieuws. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. Er is weinig zoets te verwachten vandaag. En dus zullen Rutte en Samson alles in de strijd gooien... om Nederlanders toch een goed gevoel te geven, redeneert de krant. Met op de voorpagina dan de Bloemenzee... naast de troon van prins eh, Koning, moet ik zeggen, Willem-Alexander. Een begrotingsnieuwtje staat al vast in het AD. Dankzij de stevige druk van de tabak- en alcohollobby... is de accijnsverhoging op sigaretten en drank deels teruggedraaid... melden Haagse bronnen. De 9 cent extra heffing op tabak, die werd afgesproken in het regeerakkoord, is van de baan. En de belastingverhoging op alcohol en bier wordt gehalveerd. Dat wordt volgens de krant betaald door de frisdrankdrinkers. Want de belasting op niet-alcoholische dranken gaat met enkele centen per fles omhoog. De aankoop van 37 joint strike fighters is definitief. Na 18 jaar gestegel is de knoop dan doorgehakt, daarover bericht de Telegraaf. Minister Hennis van Defensie maakt dat vandaag in haar visie op de toekomst van de krijgsmacht bekend. In 2017. 23 moeten alle F-16 zijn vervangen door JSF's. De aankoop blijft binnen de gereserveerde 4,5 miljard euro... plus jaarlijks 270 miljoen om de toestellen te laten vliegen. Verder gaat de kaasgaven over de rest van de krijgsmacht... omdat er wordt bezuinigd komend jaar 350 miljoen euro... bovenop de 1 miljard aan oude bezuinigingen. 700. Dat getal staat groot en rood op de voorpagina van het AD. Naast een foto van een nu nog lachende dame. Het aantal mensen dat vandaag hun baan verliest is net als gisteren... en elke dag van het afgelopen jaar. 700. De krant start een actie om 100 mensen aan een baan te helpen. De lachende dame die op de voorpagina staat is daar. Eén van in de komende weken dus meer werkloos in het AD op zoek naar een baan.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 Mijn naam is Ronnie Overgoor en samen met Michiel Muller presenteer ik de Sprout Challenger Day op 31 oktober in de beurs van Berlagen. Ontdek de succesgeheimen van Pieter en Eek, Katja Schuurman, Taxidienst Uber en vele andere topondernemers. Ga naar challengerday.nl en koop jouw ticket.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 Koop ook je ticket op challengerday.nl Waar vier jij de zomer van 2014? Boek nu op transavia.com slash vroegboeken.